Volgens een Peruaans radiostation komt er binnenkort familie van Van der Stoot naar Peru om een nieuwe advocaat te zoeken. President Obama wil dat oliemaatschappij BP snel een fonds opricht om schadeclaims vanwege het in de Golf van Mexico snel en rechtvaardig af te handelen. Het gaat waarschijnlijk om enkele miljarden dollars. Obama is voor de vierde keer in het getroffen gebied. Hij maakte de namen bekend van de commissie die de oorzaken van het olielek gaat onderzoeken. De groep bestaat uit onderzoekers en milieudeskundigen, maar niemand uit de olieindustrie. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld in Kirgizië scherp veroordeeld en opgeroepen de orde in het land te herstellen. Geweld tussen Kirgizië en Oezbeken heeft volgens officiële cijfers aan zeker 170 mensen het leven gekost. Verder is er een groot tekort aan water en voedsel. Tienduizenden mensen zijn naar buurland Oezbekistan gevlucht. Het weer in het zuiden nog bewolkt, elders af en toe zon, blijft droog bij een temperatuur uiteenlopend van 15 graden in Noord-Holland tot een graad of 20 in Limburg. Dit was het.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 Dat het waren ze, de heren van Bon Jovi. Zondag in Kennermerland, op twee frequenties live. Bloemenau 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennermerland. Ja, waar in aandacht voor een stuk autosport? Want vandaag wordt de Grand Prix van Turkije verdedigd. Dat is sowieso. Die beelden die zit ik nu te volgen. Start was voor de heer Weber heel erg goed.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 Into this world we're thrown Like a dog without a bone An actor out on loan Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad Take a long high.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 has one guy Was right should have seen just what was there and not some holy light but you beneath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 And I gotta stop He says, you got the sun Everything you want You got dreams in your head And many in your bed But it's never enough I know I can stop Moving on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 something nice and easy. Mm? Well I'd like to do that for you. Just one thing. Somehow I never ever seem to do. That is just see because I Yeah. My hope seems so hollow I wish I could turn the. Sinds kort is dit een beetje mijn nummer geworden. Van Gangster Slipping Away. Uh, nou, het hoeft uh, denk ik ook geen betoog uh, te hebben, eerlijk gezegd.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 So much space. And when you're out there without care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 Uh, hebben ze een voorkeur bij uh, Bloemendaal met, uh, met wie ze het te maken willen hebben uh, in de finale van de play-offs? Nou, het is zo dat. Oranje Zwart heeft toch al de naam van uh, fysiek te hockeyen? Ja. En daar is Bloemendaal niet zo blij mee. Nee. Want, uh, ja, niet dat ze er van weglopen, maar het is niet een team wat het van het fysiek moet hebben. Het is, moet het meer hebben van de snelle combinatie en van de technische hockey. Ja. En uh, bij AGC, ja we hebben ze natuurlijk de geweldige keeper uh, Guus Vogels ja. en de geweldige corner van Jackson. Ja. Dus ja, het is eigenlijk twee kwaaien. <laughs> en dan de minst kwaaien, dat is dan de ploeg uit Wassenaar, als ik jou zou beluisteren. Dat zou misschien best nog wel eens kunnen. <laughs> Goed, even over Bloemendaal. Ik zag uh, van de week, uh, en ik las het ook net in de uitzending, dat Teun de Nooyer de Olympische vlam had uh, voor de Haarlemse Olympische Dag. Ja. En nu, speelt hij mee vandaag? Uiteraard. Yeah. Uh, met Teun... Uh,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 leggen hoe het zit met dit uh, verhaal van uh, Drukkie en uh, Co voor uh, Drukkie voor Oranje en dat heeft te maken met het feit dat er nogal erg veel verruwend taalgebruik wordt uh, gebruikt uh, rondom de stadions en uh, daar uh, besloten er een drietal dames tegen in het uh, geweer te komen drietal dames uh, zijn Aaltje Fink Emmy de Vlieger en ja Geloof het of niet? De kunstenaars uit Zandvoort, Marianne Rebel, die het een beetje het idee uitwerkte.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 Nu weer even voor wat vrouwelijker klanken. En op het moment dat ik dit plaatje opzet gaat het zonnetje schijnen. Kortom, okay. we hebben er zin in.